Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Berlijn wordt vandaag opnieuw gepraat over de toekomst van Oekraïne. Gisteren zei de Oekraïnse president Zelensky al dat hij bereid is... om het NAVO-lidmaatschap te laten varen... in ruil voor veiligheidsgaranties van westerse landen. Dat is best een opvallende en belangrijke stap, zegt correspondent Christian Pauwen. Ook als je nadenkt over het begin van die oorlog met Rusland. Die is losgebarsten omdat Oekraïne een eigen toekomst wil bepalen. Vrij van Moskou. Nou, NAVO-lidmaatschap samen met ook EU-lidmaatschap was er altijd een sleutel voor, dachten ze in Oekraïne. Zelensky zegt nu: als we veiligheidsgaranties kunnen krijgen. die hetzelfde effect hebben als NAVO-lidmaatschap. Nou, dan kunnen we dat laatste loslaten. De Amerikaanse vertegenwoordiger Witkov zei gisteren al dat er veel vooruitgang. Is geboekt in de gesprekken over een einde aan die oorlog in Oekraïne. In Colombia is gisterochtend een bus met scholieren in een ravijn gestort. Tenminste, 16 leerlingen kwamen om het leven, net als de buschauffeur. 20 anderen raakten gewond. De bus was van een kustplaats onderweg naar hoofdstad Medellin toen het ding van de weg raakte. Waarom is nog onduidelijk. De scholieren waren een dagje naar het strand geweest voor hun diploma-uitreiking. In het centrum van Eindhoven heeft vannacht brand gewoed in de keuken van een restaurant. Er kwam veel rook vrij. Bij vrij die zich verspreidde naar restaurants ernaast. Die liepen ook rook en roetschade op. Drie horecazaken en een appartementencomplex moesten worden ontruimd. En een bizar verhaal uit de snoekerwereld. Amateurspeler Elfie Burden was lekker aan het zwemmen. toen hij werd gebeld door de organisatie van een belangrijk toernooi. Meerdere profs hadden afgezegd. Dus of hij niet wilde invallen, moest hij alleen wel opschieten, want het eerste potje begon al een paar uur later. Elfie was op tijd en je raadt het al. Uiteindelijk won hij het toernooi. He's the shootout champion. What a fairy tale! And he's on the table celebrating. And why not? Blackpool rises to acclaim: Alfie Elfie won 50.000 pond. En daar blijft het misschien niet bij. Door de overwinning is hij namelijk ook geplaatst voor allemaal andere toernooien bij de profs. Ik krijg het weer nog? Het is droog met in het binnenland volop zon. In het westen en noorden is het grijs, maar ook daar breekt het straks open. Alleen aan de kust blijft het bewolkt. Het wordt vandaag 6 tot 10 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de N242 middenmeer richting Alkmaar. Tussen Herengoewater en het industriegebied Boekelmeer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie. ZFM.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 ...zaterdag van 10 tot 12 uur... ...met politiek, cultuur en sport... ...op ZFM. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, nou, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Ja, uh, ik, ben het, beetje, ik ben een beetje schorri. Ik ja. ben een beetje schorri. En uh, ja. daarom heb ik Hans gevraagd om... Uh, Zeg maar de boel. Van over mij, de te nemen. nemen. maar ik ben blij dat je er toch maar bent. Maar Hans vond het toch wel heel belangrijk dat ik even mijn stem kan Zeker, laten horen. Zeker als hoofdredacteur is dat absoluut wel. Dank je wel, Rob. Ja, nee, absoluut. Ach, jong, ik ben ja, nou, ja, ja. zijn jullie verliefd op elkaar? Of ja, zo ja, wij, wij zijn er. Ja, ja. Ja, ja. Staat je je eenmaal klaar om te braken? Nee, nee dat ja, moet je braken, ja. jongen. Moet je braken. Nou, tegenover ja. ons staat uh, Peter, Peter Bluis. Trump. Oh nee, Peter Bluis. Ja, Peter Bluis. Peter Bluis. Niet te verwarren met Peter Tromp. Nee, en ook niet van de bloemen, hè? Uh, ja, in zoverre dat het zijn volle neven van me Oké, okay, okay. ja, het is allemaal familie. Zowel in Noord als in, uh, in, ja. in de Haltestraat. Ja, goed Alle hoor. Allebei familie. Ja. Nou, uh, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel met het. Uh, <laughs> <laughs> hey Pe Peter, uh, ja? uh, nou, ja, je bent hier de komende drie weken nog uh, aanwezig. om de, de, de, de winnaars van de lotte van de ondernemersvereniging Zandvoort eh, bekend te maken. Ik zou zeggen, schiet. Ja, ik ga schieten. Uh, dit keer moet ik het oh, alleen ja. doen. Wacht, wacht even, ik wil... Heb jij, heb jij een, een... Een tromgeroffel? Ach, wat gezellig. Nee, gewoon een, een niets niet de hand muziekje. Oh, ach. Ja. Ja. Ja. Nou, dit keer moet ik het alleen doen. Ik, uh, het is 5, 26 prijzen dit keer. Oké, okay. uh, gooi hem eruit. in een recordtempo gaan het oproepen. Mocht Heel goed. Om... ...ongetwijfeld van mijn stoel afvallen, wegen zuurstofgebrek. Ga mij door. Wij vangen je op. Oké, okay, ja. dan is goed. Daar <lacht> gaat je, hoor. Een fles wijn. Uh, aangeboden door Hotel Hoogland. Gewonnen door Wim de Lange. Een cadeaubon van 25 euro. Aangeboden door Bloemsier, Kunt, Jeff en Henk Bluis. Ja, dat zijn mijn neefjes. Ja. <lacht> gewonnen door M. van Diemen. Een kilo Noord-Hollandse kaas naar keuze. Aangeboden door Kaashuis Tromp. Gewonnen door meneer of mevrouw Vastenhout. En dat is geen familie, hè? Ja, uh, nee, Tromp. Nee. nee, als nee, je nee, nee. Kerstel. Aangeboden door Van Vessen. Gewonnen door Van Been. Een smulcadeaubon van 25 euro. Aangeboden door Marcel's Vers Theater. Gewonnen door Vee Spolders. Een cadeaubon van 20 euro. Zandvoorts Apotheek is de aanbieder. En Wim de Lange heeft die prijs gewonnen. Een kaashoek cadeaumal ter waarde van, ja, 50 euro mm -hmm. aangeboden door de kaashoek gewonnen door A. Kare Koper een cadeaubon van 20 euro aangeboden door Rios Dierspecialist gewonnen door M. Boutouta Mol ik hoop dat ik het goed uitspreek mevrouw Boutouta ja. een zak oliebollen en appelflappen <laughs> aangeboden door, ja, je raait het al oliebollenkraam Harry oliebol Gewonnen door A. van de Moot. Een cheeseburger menu. Aangeboden door Snackbar Het Plein. Gewonnen door Familie De Rode. Dus met z'n allen eten van de cheeseburger. Niet alleen opeten, hè. Een vaderbond van 25 euro. Aangeboden door Pearl. Pearl. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Nou, dat spreek je wel goed uit. Pearl. Aangeboden door Peuls, zeg ik dus. Heb ik het al gezegd? Pearl? Ja, ja, ja. Kijk ja, ja, ja, ja, ja, ja. er geld voor. Nee, ja, natuurlijk. Zop <laughs> <Rob> Siebeling. <laughs> Een van 12,50. Aangeboden door viskraam Adi Guyt. Gewonnen door Aatje Fransen. Een ontwormen hond of kat. Aangeboden door dierenkliniek Zandvoort. Marijke Hielkema. Dat is dus... Voor de hond en voor de kat. Hè, ja, dus niet nou. voor de zelf gebruiker. Nee. Dat, dat u doen daar me. geen vergissing over maakt. Dat doen we niet. Een pakket voor de kat. Aangeboden door de Zandvoortse dierenarts. Gewonnen door Rosa Overpelt. Een babyliss handzeep. Aangeboden door Etos. En dat is meneer of mevrouw Weitenburer die de prijs gewonnen heeft. Een cadeaubon van 20 euro. Aangeboden door. Bloemenhuis Weebluis. Winkelcentrum Noord. Ja, ook familie. Ook familie. Het is één grote inteelt hierin. Lekker, hè? Ongelooflijk. ongelooflijk. Lekker. Ongelooflijk. Uh, gewonnen door... <lacht> zit er iemand te lachen op de hand. Ik weet niet of het is. W Bos. Heel <lacht> <is de> <lacht> plezier ermee. Een medium of Italian pizza. Ja, we, we zijn van alle markten thuis. He? Ik hoor het. Uh, de aanbieder, ja, je raadt het al. Domino's. Gewonnen door... P. Westmaas. Een boekbon 20 euro. Aangeboden door Bruna. Gewonnen door Margriet Versluis. Een cadeaubon van 50 euro. Aangeboden door Daisy's Lingerie. Oh, dat is leuk zeg. Hè? Misschien wel een uh, leuk zetje. In de Halterstraat. Ja. ja. Gewonnen door Lydia Edig. Nou, dat komt goed uit. Je zal maar een kerel zijn en je komt daar binnen. Ja, maar dan geef je het aan je vrouw. Oh, dat, dat zou kunnen. Moet dat is een hebben. mooi cadeau. Mooi cadeau. <laughs> Maar goed, we gaan verder hè Ja, we gaan verder We, we, we dwalen weer af, zoals gewoonlijk Cadeaubon, <laughs> 20 euro Aangeboden door Frituur Danver Gewonnen door mevrouw P. Paap de Rol Een racepakket aangeboden door Doggies Beach House. Een racepakket. Ja, dat hebben we vorige keer ook al ja, over ook, uh, Ik ga van de week eens even vragen... wat het nou precies hmm. inhoudt. Ja, ik hield het een racekak, maar ik denk niet dat dat ik is. Denk dat, uh, ik denk dat dat niet is. Nou ja, je weet het niet. We gaan de gelukkige winnaar bekendmaken... Mm -hmm. en we zullen persoonlijk even informeren... Een hoe het met dat racepakket ja. zit van de Doggies. Heel goed. Gielen uh, is de gelukkige prijswinnaar. Een cadeau van 15 euro... aangeboden door Vera Flowers and Gifts... Gewonnen door meneer of mevrouw I. Saunier. Uh, Two-pack Slater-Bases T-shirts naar keuze. Nou, ja, het, het is bijna alsof je, je hier in Engeland zit, hè? Met al die. Uh, ja, je spreekt het ook zo goed uit. Goed, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat verbaast me. Ja. Ik, Nooit verwacht ik, van jou. Van mezelf ook, van een bluis. Ik sta versteld, <laughs> Heren. Uh, aangeboden door vlugfashion. Fashion. Fashion. Uh, gewonnen door Olga Vermeij-Meijer. Uh, prijs nummer 24, we zijn er bijna. Da -da -da -da, verrassingsgeschenk. Aangeboden door Mendies Gewonnen door L. Leising Koper. De 25e prijs een pizza doner Aangeboden door Tasty Corner. Gewonnen door A. Veurut. Er staat voorrot, voorrot staat er eigenlijk, maar met puntjes. Dat Dat het ver, dus ik spreek ja. het goed uit, hè? De ja, de deel kan, deel ja, ja, ja, ja, ja. ja. vind ja, ja. ik het sowieso okay. heel goed. doet. Ja, dank u, dank u. Hoe was uw naam ook weer? Loogman. <laughs> ja. <laughs> ja, uh, ja, jij zat er weer niet bij, Ger. Waarbij? Bij de laatste bij, bij de prijs. Bij, de oh, de, de, de laatste. prijs, prijs. nog één prijs. Prijs. prijs. Een dinerbord voor 25 euro. Oh, die zou jij wel weer hebben. Ja. Altijd lekker. Aangeboden door restaurant Andrea. Heel meer restaurant. Niet gewonnen door Ger Loogman. Kijk, dat Madel, Maar wel, Afra bakker. Nou, kijk. Afra eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk, eet smakelijk. Nou, je kan lekker eten hoor. Bij, zeker, uh, zeker bij Absolut. mijn vrienden. Absoluut. Dus nou, ik ben blij dat je het allemaal zo uh, weer voor elkaar hebt. Het ging snel en pijnloos. He, dit ja, Absolut, redelijk wel. Het absoluut. ging goed. Het ging goed. Ik, ik heb me redelijk ingehouden. Ja, en goed Engels gesproken ook. Goed Engels gesproken. Dat ja, ja, en, viel en, mij en, op. Voor, voor Rot, he? Furut, <laughs> he? Furut. Het dat is niet Engels, hè? Nee, dat is Zweeds, denk ik. Geen Zweeds, Fins, Noors. Ik, ik heb wel een bepaald gevoel voor talen. Ja, Ja, toch? ja dat, dat, dat ja. De, de, de merk je meteen. Zal ja. ik nog wat vertellen over het toneel? Nee, nee, doe nee, nee, nee. Doe, doe nee, maar niet. Doe maar doe niet. Maar, volgende, <laughs> niet. Oh, volgende week komt de. Volgende vrienden. week. Oh, ja, oh. Ja. mijn grote vriend. Ja. Toch? Ja. ja. ja. Nou. Ik vond het muziekje heel lekker, uh, Marja. Ja, absoluut, Marja, ja. Dankjewel. Nou, dank je wel. Nou, dank je wel, jongens, weer. Ja, graag gedaan, Peter, tot de volgende keer. Ik zeg muziek. Ik heb het rustig gehaald. Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport. We gaan uh, door, we zitten gezellig te uh, kletsen, uh, hartstikke leuk. Maar we gaan gewoon door met het programma, want het is tien uh, graag 12. Ja. We, moeten, we moeten door uh, Rob. Ja,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 Dus toen hadden we het idee geopperd van laten we Stichting Joodse Erfgoed mm -hmm. maken. Dan kunnen we veel breder uitzetten. Met name uh, met de, de Stolperstein. Ja. De straat... ja, daar gaan we zo ja. even over ja. hebben. Nog even over het monument. Hè? Dat staat bij de Metzestraat. Uh, Hoek, Hoek. Uh, Engelbeestraat nog steeds. Hè? Daar, ja. en, dan begint de boulevard. Uh, bij de Metzestraat. Wat is er mis op dit moment met het monument?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 De gemeente heeft daar uiteindelijk super goed bijgedragen dat het er toch kwam. En daar zijn we heel dankbaar voor. Nou, misschien dat ze nu ook met de reparaties Ja, uh, ja, ja. Uh, ja dan dan kunnen ze misschien wel zorgen. Maar je loopt er al een jaar mee te zullen, zeg ja. maar, om dat gerepareerd te krijgen. Ja. Ja. En waarom is dat, zijn bedrijven niet geïnteresseerd? Of is het een te kleine klus? Of? Nou, de bouwer is failliet. Ja. Dus dat is uh, nog dat, ja, niet mee. Er mee. Nee. Er nee. Nee. Niet meer heen. Veel gegeven. Nee. Ja. <laughs> ja. Ja. En uh, de firma Zwaalf, uh, uh, natuursteen, die had dat mm. gemaakt. Ja. Maar dat is overgenomen door uh, Troupin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 gelukkig gedaan, ja. recht tegenover het monument. En uh, twee jaar geleden hebben we steentjes gelegd op de kostvloer staan. Ja, klopt. Er dus zijn er nu weer aanvragen voor ja. nieuwe stenen. En, uh, in totaal zijn er op dit moment 24 steentjes. 24. Ja. Ik, naar aanleiding van uh, het artikel in de Santos krant. Heb ik aanvragen gekregen. Oh, goed. En die heb ik meteen besteld, Maar de levertijd is nu weer wat langer, helaas. <coughs> Maar we gaan, uh, we gaan daar weer mee. Uh, ja. En ik hoop, naar aanleiding van nu het artikel in het Hames Dagblad, ja. dat er weer uh, meer aanvragen komen. Oké, okay, dat is wel, zou wel mooi zijn natuurlijk. Ja, als he? je kijkt naar de Kostverlorenstraat, dus 51 mensen zijn daar afgevoerd. Ongelooflijk, hè? Ja, en de Zeestraat ja. 21. Dus je kan die hele staat en ook op... heel veel in de brede Rode staat, staat volgens mij Ja. Heel ja. Ja. De... veel. De, de eerste steentjes gaan we leggen op 8 januari. Op Waar? Uh, 11 uur in de Kerkstraat. In de Kerkstraat, ja. oké. Okay. En, en dat, voor, voor dat, welke familie is dat? Een beetje, weet je Oh, oké. Okay. Ja, die hadden daar een winkel. En waar in de kerkstraat is dat dan? Um, zeg maar recht tegen de ingang van het circus theater. Oh, waar, daar. Uh, Marcel Meijer zat op dat hoekje. Oké. Okay. Daar gaan we straks Oh ja. Ah, ah. En daar gaat uiteraard. Nou, goede zaak in ieder geval. En ja, er uh, ja, komen er dus nog veel meer. Ik dat is hoop wel dat. mooi. Natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ik doe een oproep aan iedereen die in een huis woont.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 Uh, ...naar het kerkplein En daar, wordt, daar doet hij een, een, nou, een soort zang. Een gebed, noem ik gebed. het maar altijd. Zang, ja. En hij steekt uh, de kaars... Het is de derde dag van het feest, want zondag begint het. Mm -hmm. En uh, David Molenburg gaat de, kaars, de hoofdkaars aansteken. En dan uh, wordt het derde kaarsje aangestoken. En dat is, dat is omringd met... Lekker en uh, iedereen is uitgenodigd om een drankje te doen bij Café Mio. Ze hebben zich daarvoor uh, ja. opengesteld. Dus uh, Dat wordt een uh, hoop ik voor de eerste keer, want het is heel bijzonder dat ja. we dat doen, dat dat gaat gebeuren. Ja, uh, gebeurt het in andere plaatsen ook? Of? Ja, op ja, ja? Uh, de Grote Markt, uh, Bloemendaal oh. in Steden. Heeft, oh, uh, eigenlijk alle dagen heeft hij wel een almaar ja. ja. een plekje. En hoe laat is dat, uh, Wilma? Het is uh, dinsdag om vijf uur, dan moet het donker zijn. Ja, uiteraard, anders ziet je ja. niemand de kaarsen. Nee. <hijen> ja, het, het, het moet niet hard waaien, want dan nou, waait het meteen uit. Ja, de, de weersvoorspellingen zijn gelukkig. Ja, goed. ja, die zijn goed, ja, goed zeg, inderdaad. Vijf uur en ik verwacht dat de hele ceremonie zo'n beetje een half uur, ja. uur duurt. En dan gaan we even een drankje doen. Kun je, kun je iets meer zeggen over de achtergrond van het feest? Het is het feest van het licht, hè? He. Ja, het feest van het licht. Het is dus de reizing, of de overwinning van de tempel.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 Ja, onvoorstelbaar, hè, ja. Dat, als je daar stilstaan. Ja, kijk, ik, ik, dat is, zoals je weet reis ik ook mee naar uh, Auschwitz en Majanek, ja. uh, Lublin en Sobibor. Uh, dat is ook een, een hele indrukwekkende reis die er georganiseerd wordt door het Nederlandse Auschwitz-comité. Uh -huh. Ja, dat is, dat is zo heftig, maar ook mooi, want ja. zeg, je verbindt op zo'n reis met al die reizigers. Dat is, ja. Je ziet zo'n soort grote familie komen, want iedereen... Die is emotioneel en het is... Het dus is allemaal een eigen achtergrond, eigenlijk dezelfde achtergrond. Ja, waarom onze erheen ja, ja. gaan. ja. ja. ook van verschillende geloven. Ja, eigenlijk ja, zijn er dat is wel heel niet, mooi. Niet iedereen is van jouw afkomst. Het nee. is gewoon de mensen nee. die geïnteresseerd zijn in die geschiedenis. Ja, ja. En het echt willen zien van, joh, ja. is dit echt gebeurd nou? En die reizen die worden elk jaar georganiseerd? Ja, we, hebben zelfs zo we hadden zo'n wachtlijst dat we extra reizen organiseren. Oké. Okay. En we gaan met scholen. Dat we is gaan, heel belangrijk. Uh, ja, ja, dan, dan gaan we maar drie dagen. Ja. Het is best heftig, ook voor de bevolking. Hoe, re hoe reageren de, de, de scholieren in het algemeen? Ja. Die hebben echt geen idee. Nee. Nou, nee. ja, ook zo, als zoveel volwassenen. Ja, ze Toch? hebben geen idee. Als je nee. daar staat bij de Asheuvel in, in, in, in Sobibor, of je staat in Mardanek, nou de, de, de, de rillingen lopen gewoon ja. over je rug. Het is heel erg. Ja, het lijkt hm. mij... Ja, ik, heb jij dat ooit... Nee, ik, heb, ik ben er nog ik nog geweest ook geweest. Willen lijst, doen, maar ik wist van deze reizen helemaal niets Ja, dat het organiseren, niets van, oké. Okay. Ja. In Amsterdam. Dus, ja. Ja. Want jij, jij zit ook Wilma bij het afsviescomitee. Ja, tenminste de secretaris. Oh, secretaris zelfs. Ja. Oké. Okay. Ja. En uh, doe dat al lang of niet? Uh, Daar? Vanaf 2018. Zo, dus al zeven, zeven ja. jaar al. Ja, zeven oh, jaar. En uh, ja, hoe is dat begonnen? Want jij bent niet zo zelf van Joodse achtergrond. Ik heb wel Joodse roots oh wel Roos. ja Mijn moeder, die, uh, nou, die ken jij wel, ja. dat, uh, was, uh, die had een Joodse moeder. Oh, okay. Dus ja, het ja. gaat van moeder op dochter en ja. enzovoort, enzovoort. Het heeft eigenlijk je hele leven al de, ja. de aandacht ja. gehad. Eigenlijk ja. bij, uh... Het is eigenlijk begonnen met uh, het 4 mei-comité waar ik... oh ja, ja, had. ja. ja, ja, ja. ja is ook al heel erg lang, dus ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar dat is natuurlijk maar één keer per jaar. Dat ja, is, dat uh, is zo, ja. ja. ja. Dan, dan ben je klaar. Ja, ja. ja. Onder leiding van uh, Minker van der Meulen heb ik heel veel dingen geloofd. Ja, ja. Ja, inderdaad, ja. ja. Ja, dat 4 mei is ook een, een, een ja, indrukwekkende ja. tocht, hè, naar Zeker, de, bij het monument. Is ja, het, bij het, het naar het monument toe, hè, Ook van de kerk, dat... Uh, ik heb ze jarenlang door de, door de stad gelopen. Ja, natuurlijk. Ja. En, ja. Uh, ja, dat is toch wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Ah, ja. Bij het uh, Joodse monument, wat altijd om 12 uur s middags is, ja, want, dat is, ja, dat klopt, is ook Dat ja. heel indrukwekkend. Maar bij het monument bij de Verlinderweg is het natuurlijk om 8 uur s'avonds. Ja, ja. ja het algemeen in de kerk. Ja, eerst ja, ja. in de kerk inderdaad, ja. en dan lopen ze, en dan dan, lopen, uh, we, ja. Ja. klopt ja, ja. En we ja. proberen ook de scholieren erbij te betrekken. Ik, hmm. Wat ik zei, nu ben ik bezig om een tijdschrift te maken wat uitgedeeld kan worden in een klas. Uh, door de uh, hulp van de gemeente, waardoor wij subsidie hebben kunnen krijgen, mag ik aan educatieve doeleinden uh, geld besteden. dat wil uh. ik dan ook natuurlijk doen. En eventueel nog met bussen naar Amsterdam om te kijken hoe het in Amsterdam is. Want daar in dat uh, joods cultureel kwartier is zoveel te zien. Ja, ongelooflijk. Ja. En dat ja. zou voor de scholen super zijn. Hmm. Omdat uh, we hebben, één keer zijn we met, uh, met de midierschool geweest. Oké. Okay. En die dat kinderen waren bijzonder onder de indruk. Dat de, kon ik de, mevrouw, We waren heel ja. druk onderweg ja. heen, maar ja. terug. Ja. Hebben we ze niet meer gehoord. Ja. Nee, dat kan ik uh, me uh, voorstellen, ja. ja. Hey, en en ja, goed, je weet zelf wel hoe het tegenwoordig is. Uh, een moeilijke tijd met, uh, waarin uh, de Joodse cultuur ook uh, ja, onder druk staat, zeg maar. Hè. Ja. Uh, door de optreden van Israël natuurlijk in de Gaza-strook. Ja. Ja, het is begonnen natuurlijk op die 7 oktober, 23. Uh, ja, uh, hoe kijk je er tegenaan tegen die tegenstellingen die er nu zijn?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 En dat en, moeten we goed onthouden. Ja. En wat vind je van die viering op 4 mei? Dat is ook een hele discussie geweest. Hè? Ja. Of je alleen de Tweede Wereldoorlog moet doen, of er meer oorlogen moet bij betrekken. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat we daar meer oorlogen bij moeten betrekken. Ja, toch wel? We hebben dat al eens een keer gezegd over het monument aan de straat. Daar staat op uh, aan hen die vielen en dan 4045. Ja. Maar uh, voor mij mag dat 4045 erbij spreken af. Want iedere oorlog. Heeft In oorlog tot, iedere oorlog kan ook. Ja, uh, ja. iedere leven. Ja, ja, ja. En dit, dit, dat is niet alleen 4045. Uh -huh. uh -huh. Ja, genocide is natuurlijk iets. Uh, ja, dat is een heel ja. ander verhaal, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Maar ja, wat, dat, dat is iets wat scholen natuurlijk ook zich uh, moeten realiseren. Ga erop hameren. Uitsluiting, discriminatie, uh -huh. antisemitisme. Uh, ga daar lessen aan besteden. Ja, maar dat gebeurt toch wel? Ja, nu neem ik wel. Ik aan. ze gaan daar heel erg goed mee uh, aan de gang. En ik weet vanuit uh, Amsterdam, worden er, uh, wat ik heb begrepen... worden alle burgemeesters aangeschreven... Uh -huh. uh, dat ze uh, aandacht moeten besteden aan de oorlogen die er ja. zijn. En hoe, hoe, hoe vind je het is dat in het gaat dat Ja, uh, ja ik denk dat, dat, uh, dat de scholen daar heel erg voor openstaan. Dat uh -huh. ja, geloof ik, ik ook ben, wel, ja. ja. Ik begin nu met de Oranje-Nassen-school... En dat is hm. voor mij ook makkelijk, want mijn uh, schoondochter die is daar <laughs> meer Oké, okay, ja, ja. ja. En, uh, dus, en zij heeft groep 7, dus oh, dat is, dat is wel precies goed. de goede groep ja, die je ja, kan ja, hebben ja, ja, om ja. dit soort ja. geschiedenis uh, te laten leren. Ja, begrijp ik, ja. ja. En niet alleen over Zandvoort, maar hm. gewoon in zijn algemeenheid. Ja. Nou ja, goed, in ieder geval uh, komende dinsdag uh, is dat Chinooka feest Ja, ik nodig iedereen uit. Ja, ja. dus uh, nou, iedereen die luistert, die kan erheen. Uh, het wordt mooi weer. Ja, precies. Uh, zoals dit. Zoals nou, op laten we dit hopen moment dat het heel druk wordt. Ja, ja dat, dat hoop ik ook. Uh, dat hoop ik echt. En dat het dan ook verhalenig valt. Ja, is. ja Zeker. dat hoop ik ook, ja. Dus voor de eerste keer is het al voor voor dan voor de eerste dan, ja. keer. ja, ja. ja, ja. Nou. Je wat heel veel succes. Ja. Dankjewel. Dankjewel Wilma. Okay. En bedankt voor je komst. Of wil je verder nog iets uh, kwijt? Nee hoor. Ik heb nou, gezegd wel. wat ik wilde zeggen. Nou, het nou, het nou, monument ben... is toch wel heel belangrijk? Ja, dat absoluut. Dat, uh, absoluut hè. Als we ja, hier dan dan bij een beschadigd uh, monument staan, dat is het uh, misschien, uh, uh, uh, uh, misschien een keer vragen stellen. Ik als ga daarover vertellen. Wil je dat? Ja. Hartelijk bedankt, Wilma. En heel goed weekend. Misschien schaatsen straks, of ga je niet schaatsen? Oké, okay, dankjewel. We gaan nog even muziek draaien. I'm yeah. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur, met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, het richting einde ja. van het programma, maar ik wilde even tussendoor nog even iets over het uh, vrijwilligers, ja. uh, de vrijwilliger van het jaar. De Jij was daarbij, Rob, ik gisteravond, en Ger was er ook bij. Ja, Ger, was er ook bij, dat weet ik, ja, dat hebben we <grijp> je gezien. Met nog een, ja, zeker, met een hele ja. irritante lamp in mijn gezicht, ja. Zullen we eerst even zeggen wie het geworden is? Ja, wie denk je al? Nou, ik uh, begin met een R ja, en dan de O. En de twee is een B. Roy van Buren. Roy van Buren inderdaad. Ja, ja, ja. Nou, vanaf, vanaf uh, onze uh, ja. desk, uh, ja, van harte gefeliciteerd, ik ja, zeggen. absoluut. absoluut. Uh, was, het, was het een leuke bijeenkomst? Het was een leuke bijeenkomst. Ja, ja het was leuk gezellig. georganiseerd. Het ja. was, uh, was gezellig. Uh, ah, Gert-Jan die, uh, die opende op uh, zijn welbekende wijze. Ja. David, die heeft uiteindelijk, hè, David ja. onze ja. burgemeester, die heeft de prijs uit, uh, uitgereikt. Ja. En Roy was, uh, was heel erg blij. Ja, ja dat kan ik me voorstellen natuurlijk. is toch een mooie goede ja. eer. En ik wil ja. niet onverlet laten dat onze eigen voorzitter... Ja, Maureen Bol, ook genomineerd. één van de negen, Een van de negen, van de negen ja. Het waren, ja. ja. Het waren allemaal best wel indrukwekkende verhalen oh, ja, over ja, die mensen. Van de Zandvoors krant. Van de krant, wat die mensen allemaal doen. Ja. Ja. Groot, ja. Groot, ja. groot respect, groot respect. Ja, ja zeker. Mooi, hoor. Ja. En maar uh, ik, ik, ik, ik las op Facebook dat mensen het jammer vonden dat dus ze niet konden stemmen. Maar het, het is een jury geweest. Het is een hè? jury bestaande uit twee raadsleden. Ja, he, bij ja. het afscheid van Nick Meijer. Was jij er ook bij, of niet? Daar was ik bij. Daar zat ik in de raad. Heb en... jij voor Marraine gestemd, of niet? Nee, nee, nee. nee, oh. nee ik, was, ik was niet bij de, ik ben, niet de jury. Nee, de jury bestaat oh, je uit, dacht, dacht, uit dacht, Gerry Rutte. Okay, ja. Gerry Rutte, die is al jaren het ja, pluspunt. Ja, ja, ja, ja. Dan Maaike Koper, die we ja. zojuist hebben gehad. Oh, okay. En nieuw, nieuw was Ralf Enstra. Oh, Ralf Enstra. Ja, twee raadsleden. Het is een prijs destijds ingesteld door de raad. Bij het vertrek van van Nick Meijer. Ja. en die bepalen eigenlijk. Maar ja, het is heel lastig hè om, een, om een prijs te, te geven aan iets dat is niet te en doen. En, doen. Ja, dus allemaal dat ja De bur mensen... burgemeester zei ook ja. Dat het eigenlijk geldt voor iedereen. Ja, natuurlijk. En Roy is de opvolger van onze eigen. Ja, ja Thomas. Thomas, hè? Ja, uh, ja. Th ja. ja die, uh, die Thomas, Thomas de Jong. nam nam uh, met, uh, met lotische goede afscheid van. De... Ja, dat kan ik me voorstellen. Hele mooie. Voorstellen. Vliegende vogel. Ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou goed, dat was gisteravond. Ja. Uh, gaan we meteen door met uh, Willem? Of uh, zeg je van een hey, klein muziekje en dan heb je nog een, bijna een kwartier? Ja, klein muziekje. Ja, ja klein ja, muziekje ja. Uh, moet kunnen. En dan ja, ja, ja. Yo te quiero tanto, y tú aún no lo sabes. Yo te quiero tanto, tierra de mi padre. Quiero tus riberas, tus montes y valles, tus ojillos tristes, llenos de pesadeles, un canto a Galicia, hey, tierra de mi Padre, un canto a Galicia, hey. Es mi tierra madre, tenía un bocine a él, te ni porque estoy de hora de te quiero tanto y tú lo yo quiero tanto, hierra mi padre. Quiero tus riberas, tus montes y valles, tus ojillos tristes, llenos de pesares. Un canto a Galicia, hierra de mi een cantoagadië, hey, is mijn tierra madre. De ño gorriña, hey, saudade, porque estoy leeg van de zorg. Ten saudade, porque estoy lejos de esos lugares, de esos lugares, de esos lugares. Ten je morriña, ten saudade, ten je morriña, ten saudade, porque estoy lejos de esos lugares, de esos lugares, de esos lugares. Ten je morriña, ten een hey, canto a Galicia, hey, Tierra de mi padre. Een canto a Galicia, hey, Es mi tierra madre. Een canto a Galicia, hey, Tierra de mi padre. Ik a Galicia, He, eh, die is tierra madre. Ten je morrie, eh, He, ten je saudade, porque estoy leef van de soslugare. Ten je morrie, eh, He. Goedemorgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Uit het oog, uit het hart. Astor Piazzolla was een meester in het schrijven van muziek die je raakt. Energie, passie en ontroering, maar ook humor en lichte voedigheid. Een breed scala aan emoties komen voorbij... Een originele kwintbezetting die Piazzolla zo beroemd maakte... vertolkt Gruppo del Sol als geen ander Piazzolla's muziek... met als doel van elk concert een onvergetelijke belevenis te maken. Nou, en zo is het, hè? Hoe is het, Willem? Nou, zo is het inderdaad. Ja, we, we, Willem naast ons, hè? En, wij uh, kunnen niet wachten dat wij, het morgen wij kunnen de, is. Morgen om drie uur. Morgen om drie uur. In de dorpskerk. En Willem Strooman is natuurlijk de, de, de voorzitter van... Uh... Ik ben niet de voorzitter. Oh, je bent nee, niet nee, de voorzitter. Nee, ik ben niet de voorzitter. Je bent bestuurslid. Eén van de bestuursleden. Er ja, zijn ja, met ja. vier bestuursleden. En we doen elk vier wat uh, bij ons past. Maar jij bent ook nog organist natuurlijk. Ik ben ook nog organist. Ik heb twee petten op mijn kop. Ik zie het. Met... <laughs> dus als ik met de mensen van de dorpskerk bel... Ja. begin ik altijd van... ik bel nu uit hoedanigheid van, van... dit of van dat. Dat ze weten waar het nou eigenlijk ja. specifiek over gaat. Begrijp het. Maar, maar he, ja. kom, er, ja, dit komt dus, he, Grupo del Sur. Morgen. Wat kan jij erover vertellen? Nou, wat ik erover kan vertellen... dat ze dus sinds 2007 bestaan. Zo. En uh, Grupo del Sur betekent letterlijk groep uit het zuiden. Mm -hmm. En het zuiden is natuurlijk Zuid-Amerika. Oké. Okay. En hun grote voorbeeld dat is natuurlijk toch Astor Piazzolla. En nou is hij niet de enige componist, want er zijn er meer. Er is ook nog een Ramiro Gallo. En ook van hem worden dus een aantal stukjes gespeeld. Hij leeft in ieder geval nog. En van hem komen dus negen miniatuurstukjes tevoorschijn. Stukjes die elk twee, drie minuten duren. Met de meest uiteenlopende genres en stijlen, Zoals tango, modern klassiek minimal music, rockmuziek en noem het maar op. Hij kwakt alles... door elkaar en maakt daar dus... een, een aantal leuke miniatuurstukjes. Dat komt dus morgenmiddag. Dan blijkt dus dat de leden... van de Gruppo del Sur zelf... ook bewerkingen maken... van, van stukken. Van Astro Piazzolla of van andere tango's. En dus daar komt straks... in ieder geval Melodia is dus... Uh, Annemarie van der Grind... is dus de violiste van het uh, ensemble. En die heeft dus een... Uh, een, een, een bewerking gemaakt van, uh, van dit stuk. De voor, voor... arrangementen. Ja, ja, arrangementen, ja, ja. Ja, ja. ja. Ze arrangeren het op een andere manier. Kijk, arrangeren... Dat is wat, een... wat doet een arrangeur? Nou, je laat alle noten staan zoals ze staan... <coughs> en je zet ze dan om voor een bepaald instrumentarium. Ja, Kijk, en, en hier, in het Nederlands? Laat ik het zo zeggen, ik heb een pianostukje... Ja. en dan heb ik een, uh, een muzikaal ensemble... zoals dit, Groepo Del soort. En dan wil ik dat, dat zij dat gaan spelen. Maar ik kan die pianonoten niet voor hun neus zetten... want dit is voor hun onspeelbaar. Ja. Dat is piano. Ja. Pianozetting. Dus dan eigenlijk. ga ik de zettingen zo uit elkaar trekken... meerdere notenbalken verdeeld... dat je dus een, een, dezelfde noten behoudt in feite. Maar andere muziekinstrumenten. Met een andere setting. Ja, akkoord. Ja. Ja, ja. ja, maar dat is leuk om te weten. Oh ja. Ik zeg, de, de echte grote meesters in het maken van... Wie zei dat? Nee, geen gang. Oh, de grote meesters van het maken van arrangementen... dat zijn dus in feite de Bayadiers. Oké. Okay. Die spelen dus op de klokken in de toren. Ja. En daar is eigenlijk nooit originele muziek voor gespeeld. Maar die spelen van de Beatles tot Furelise, Sitte Kerst. Die spelen ja. alles. Maar allemaal zelf gearrangeerd. Ja. Op een meest fantastische manier. Dus je, je, je praat dan van een, van een uh, stuk van de Beatles... wat ja. teruggezet moet worden... In, in, in noten. Ja. Dat ja. is het een beetje. Nou hebben de Beatles hun stukken in noten staan. Dus wat dat betreft, je hoeft alleen maar de noten neer te zetten. Alleen, zij hebben daar dus een zetting van instrumentarium. En je hebt dus een andere instrumentarium voor handen. Kijk, en sommige instrumenten spelen een toon hoger dan dat er staat. Ja. Dus als je dan een C speelt, dan klinkt er een best... Dus als je een C wilt laten horen, dan zul je een D moeten schrijven, weet je, die C horen. Ja, ja. Dus dat moet je als arrangeur, moet je dus de instrumenten weten. En, de, en zijn ze transponerend, zoals het dan heet, spelen ze op een andere toonhoogte. En of zijn ze precies als uh, instrument waar je voor schrijft. Ja. Nee, er speelt. zit ook een, een, een bandeon bij. Hè? Dat, ja, een bandeon. Nou, is natuurlijk beroemd geworden in, in Nederland door ja. het huwelijk van... Uh, Willem-Alexander en, en de uh, koningin. De koningin, koningin gingen trouwen en die lieten ruiken. Ja, tot tranen toegeroerd toen. Ja, ja, zeker. En uh, de vraag is, dat ik, wat, wat is een bandyon? En dat is dus eigenlijk een soort... snaarinstrument hè, denk ik. Accordeon. Accordeon, accordeon oké, okay, dat was het. Ja, ja, ja, ja. En voor accordeon hebben we dus de, de, de, de uh, harmonica, de trekharmonica. Bandion kan je het noemen. Met uh, akkoordknoppen om te bespelen. Of met toetsen. Er zijn dus heel veel... Varianten. En sommige kunnen heel laag. En sommige, dat bandion, dat is meer een wat hoger uh, verklankte instrument. Wij noemen het al trekzakken. Ja, trekzakken ja. kun je dat noemen. Maar aan de trekzak is weer verwant, musset. Ja. Dat okay. is het Franse, ja. Franse instrument dat, is bekend, dat in het, ja. het Nederlands de doedelzak heet. Ja. Dat zijn allemaal instrumenten ja, die ja, iets... Ja met elkaar overeen komen. Maar dat is allemaal vroeger uh, ontstaan natuurlijk. Dat is, is, is eeuwenoud. Ja. Ja, maar is het is even. eigenlijk tango-muziek, hè? En, tango? uh, toch of niet? Het is tango, toch? Het is alles, is tango. Maar uh, wat heeft dat met klassieke uh, muziek te Omdat maken? Omdat tango inmiddels toch tot, tot de klassieke muziek mag gerekend ja, worden. Uh, nou, maar, weet nou, ik, nou, ja. nou weet ik dat wals een driekwart maat is. Ja. En wat is tango dan? Tango, dat is... Ja, wacht even, wat is die Zuid-Amerikaanse... Uh, we hebben dus We hebben totaal, de andere, in, uh, totaal he? andere maatsoorten. Ja. Wij zeggen, wij kennen drie kwartsmaat, maat, wij kennen vier kwartsmaat. maat. Of acht. Maar als je in Zuid-Amerika acht doet, dan is dat drie plus twee. Plus ja. twee. Ja? Of, of uh, uh, uh, drie, twee, twee. Ja. En of zeven of negen. Er zijn allemaal uh, onregelmatige maatsoorten. Die juist door het onregelmatige iets... Toch wel iets gelijk. Een neuri is een voorbeeld. Nou, als ik bijvoorbeeld uh, vijfparts maak. Klinkt als Zuid-Amerikaans, dat ik alleen maar een ritme doe. Ja. ja? Of. Uh, een zeven. Dus We gaan die volgende keer een piano neerzetten, ja. lijkt mij. Oh ja, zo? dan gaan het zo. Ja, dat ben je Ja, misschien meenemen. meenemen. Oh, ja. <laughs> ja, ja, wie zal dus ik bedoel, dat, dat is het interessante van uh, deze muziek. Ja. En dan is inderdaad het merkwaardige... dat in de Europese klassieke muziek... komt dit dus niet voor. Nee. Eigenlijk pas vanaf 1900. Dat componisten vanaf 1900... Uh, zich laten beïnvloeden... ook door, door Amerikaanse jazz. En, oh. en door... Neem Bela Bartok, die uh, dus de, uit zijn land daar de, de muziek als, als basis neemt. Oh. Allemaal vrije maatsoorten. Ja. Ik weet nog een, een docent waar ik les van had. Die was dus zanger en ook arrangeur. En die ging met zijn vrouw dus volksmuziek uitvoeren in Roemenië in een programma. En toen deden ze ook Nederlandse volksmuziek, de echte Hollandse klompendans. Die mensen oh ja. waren daar totaal verbijsterd. Die hadden nog nooit een driekwarts maat gehoord. Ja, ja. ja, mooi, dus, mooi. Ja. Dus hey, en dus er wordt ook uh, werk gespeeld van Astor Zolla. Eigenlijk bijna alles, ja. Uh, bijna alles. En die, die heeft ook het nummer uh, Adios Nonio gespeeld. Ja. Voor, en daar wordt het uh, programma morgen ook mee beëindigd. Daar wordt het wel mee ja, beëindigd. Dus daar dan krijgen mensen wel een beschittere nummer. Ja. nummer natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Dat is zijn, zijn absolute topnummer. Ja, ja. En dat, uh, daar wordt morgen natuurlijk kun je niet anders ja, dan, uh, dat daarmee dacht ik uh, al, ja. ja. Maar nogmaals, dus ook een uh, Ramiro Gallo. Uh -huh. Die, dus minder bekend van naam, maar net zo actief als, als componist natuurlijk. Die, dus, waar dus morgen dus een aantal uh, miniatuurstukjes van gespeeld worden. Nou, ja, wat goed. Ja, ja. Het is dus uh, zondag uh, 14 december. Op het uh, kerkplein? Drie uur in het dorpskerk, Kerkplein. Ja. ja. Heet het een dorpskerk? En, het heet officieel. Nou, het heet officieel Dorpskerk, ja. Ja. Okay. Ja, ja. ja, ja. De protestante kerk. Ik ken het als Nederlandse veranderde kerk, maar ja. dat mag je niet meer zeggen. Nee, dat mag je is niet meer is zeggen. Samengevoegd. Ja. Dat knippen en, we eruit. Je uh, mag een hoop dingen niet meer zeggen tegenwoordig. Het <laughs> nee. is nu afgekort. tot een nieuwe aanwezig worden door PKN. Maar zijn er veel kaarten in de voorverkoop? Er zijn ook kaarten. Maar zijn er veel verkocht al in de voorverkoop? We hebben voorverkoop gedaan, wij zeker wel. Oké. En ik mag ook echt zeggen dat wij als club met classic concerts, wat dat betreft, echt in de lift zitten. Ja, Ons vorige concert in de... Ja, dat, was de dat was een grote productie, uh, productie, hè? Topper, ja, dat komt natuurlijk uitleggen. omdat je elke keer hier zit. Ja, ja, dat, dat, denk wel, ja. ja, ja. dat denk ik wel, ja. Ik ook. Ik weet het wel zeker. Ik ja. Ja. Even Bent u dat mannetje van, uh, ja, de, radio? van de radio? Ja, van ja. de radio. Ja, we hebben daar een camera al, hè? Zie wat iedereen, uh, ik zie het achter je achterhoofd. Hé, maar het is dus morgen en de entree is dus 10 euro... En van die 10 euro krijg je van mij een kopje koffie of koffie. Alweer, oh, ja? Goed. dat ja. elke ja. keer. wel ja. ja. ja. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, we gaan er bijna uit. Uh... Grupo del Sol, jongens. Uh, uh, morgen. Ja. Uh, in de, uh, Helemaal goed, de dankjewel kerk, Willem. In de, de Protestantse kerk in het kerkplein in ja. Oké, ja. Komt allen, komt allen. Dat zeker weten. Nou, we gaan er bijna uit. Ja. Uh, het wordt een mooie zaterdag, want uh, vanavond is de opening van de oh ijsbaan. Uh, over vier minuten begint ook de pop-up uh, kerst. Ja. Uh, uh, verkoop van, yes, van, verkoop. van, van, van um uh, in de gemeentehuis, oude deel. Ja, ja. Kunstenaars hebben daar uh, kerstdingetjes, uh, et cetera, uh, ja. bieden ze te koop aan. En bieden ze dus Vandaag tussen 12 en 5. Genoeg en morgen, te doen. morgen tussen 12 en vijf. Nou, dan genoeg. draait ook uh, de ijsbaan op volle toeren. Laat Moet jij al dit uh, weekend al... Uh, nee, nou, wij, doen? ik ben maandag aan de beurt okay, om uh, alle ik, kinderen te voorzien van de schaatsen. Ik loop woensdag. dus ik, jij ik kan, kan mensen aanraden niet te komen op woensdag, want dan ga nee, ik Nee, dan ook is Hans er en Hans heeft het nog nooit gedaan, dus ik zou zeggen kom maandag. Ik ben, ben nu al een feut. Nou, valt wel nee. val mee hoor, val volgende val mee. Week. Hans, dankjewel. Ja, dankjewel Rob, uh, Rob en de Ger, worden, Ger, Ger, Ger worden, Willem, nogmaals ja. dank. Uh, nou ja, alle gasten die zijn al ja. naar huis toe, maar uh, ja. ook allemaal hartelijk dank. En, uh, tot en tot volgende week. En tot volgende week. En, nog, uh, en natuurlijk, uh, Maya vergeet ik bij Ja, niet. Oh, Maya. Maja. Ja, Maya. Maya. Ah, Maya. <laughs> Techniek en muziek, Maya Kopp. Helemaal goed gedaan. Uh, nou, en we gaan eruit met een mooie muziekje nog even. Wat gaan we spelen? Fleet with Mike met uh, Go Your Own Way. Hey. Fleet, uh, Go Your Own Way. Nou, iedereen moet zijn eigen gang maar gaan. Love